Uur. Dit is Zevaal de Jong met het NOS-journaal. Op Aruba zijn deze week twee zussen uit Urk overleden. Ze kwamen bij het zwemmen in de problemen. Dat gebeurde in het noorden van het eiland tijdens Ruwe Zee. De twee waren aan het snorkelen. Een van de vrouwen zou onwelzijn geworden. Ook haar zus overleefde het niet.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 Bij een woningbrand in Roermond is vanmiddag iemand om het leven gekomen. Rond het middaguur brak de brand uit in een woning in de buurt van het centrum van de Limburgse stad. De brandweer wist met verschillende bluswagens en een hoogwerker de vlammen snel onder controle te krijgen. Over de identiteit van de doden is nog niets bekend. In de Bollestreek is het bloemencorso bezig. Vanuit Noordwijk rijden tientallen praalwagens via meerdere plaatsen naar Haarlem. Langs de 42 kilometer lange route wordt bijna een miljoen toeschouwers verwacht. Het was nog even spannend of er dit jaar ook tulpen op de wagens zouden zitten. Het corso valt namelijk vroeg en het was onzeker of de bloemen al uit zouden zijn gekomen. Maar dat is gelukt. Het weer, zonnig en warm, 21 graden in het noorden tot plaatselijk 25 in het zuiden. Vanavond vanuit het zuiden meer bewolking. Vannacht gevolgd door buien met minimaal rond 12 graden. Morgen eerst bewolkt met wat buien. Smiddags weer zon bij 14 tot 18 graden. Maandag opnieuw zacht, maar dan droog met wat meer zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook Robert op zaterdag. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. To one. You should find the right door. But there's no guarantee you'll find what you're looking for. Don't give up if you go with the first time around. But you've got to beware of if you're walking on air. Keep your feet on the ground. Or keep your feet on the ground. met Deze uit 1983 uh, werd het uh, even na drie uur welkom terug Zandvoort op zaterdag bij tot aan uh, vijf uur vanmiddag op uh, dit uh, bloemenkorso weekend en uh, vandaag uh, ja, is de stoet vanmorgen vertrokken vanuit uh, Noordwijk Noordwijkerhout richting Haarlem en uh, ja ze zijn we inmiddels uh, in uh, Bennebroek en straks uh, rond een uurtje of uh, zes zullen ze heemsteden gaan uh, aandoen uh, uh, denk ik nou ja het zal iets later worden trouwens ik denk dat het zo rond 8 uh, uur wordt voordat uh, Heemstede aangedaan wordt uh, door het Bloemenkorso. Maar ik kijk het nog even voor je na. In ieder geval uh, is dat altijd weer uh, mooi om uh, dat mee te maken. Bijna een miljoen bezoekers. Dus hou er ook rekening mee als je nog de weg op moet. Dat als je richting uh, Bollenstreek rijdt of daar in de buurt. Haarlem, Heemstede, Bennebroek. Dat je wel enig oponthoud uh, kan vinden om... Uh, dat er wegen zijn afgesloten... of in één keer een hele grote tribune op een plek staat. Want uh, ja, de mensen willen er uh, natuurlijk ook uh, bij zitten... bij dit uh, geweldige spektakel. In dit uur gaan we het hebben over de inmiddels... ik zou bijna zeggen wereldberoemde klok... aan de Sofiaweg uh, hier in Zandvoort. Want de klok die doet het meer niet dan dat hij het wel doet. En uh, ja, dat komt eigenlijk doordat uh, de klok groot onderhoud nodig heeft... en omdat hij... Uh, ja, ...in het verleden verkeerd aangelegd is. Om dat allemaal rond te breien... ...is een bedrag van zo rond de 10.000 euro nodig. Nou, de gemeente vraagt aan ons als inwoners van Zandvoort... ...willen jullie de klok behouden of niet? Nou ja, daarover spraken ze vanmorgen wethouder Jan-Jaap de Kloets. Willen we de klok behouden of niet? We gaan ze dadelijk eens even luisteren naar dat interview van vanmorgen... En uh, ja, ook Benno is in uh, dit uur weer op pad. Hij uh, zoekt uh, de VSB-directeur uh, uh, op uh, die, uh, die over dat uh, fonds gaat. En dat is uh, de oud-burgemeester van Haarlem, Bert Snijders, En die hebben we al een keer eerder uh, in de uitzending gehad hier uh, bij ZFM. Nou, Benno heeft hem uh, wederom gesproken... en dan uh, speciaal over uh, wat uh, dat fonds allemaal doet met het uh, geld wat beschikbaar is. En dat zijn heel veel mooie dingen... Nou, dat ga je ook in dit uur horen. En verder gewoon uh, de vaste items uh, zoals je die gewend bent. En ik heb ook hele nieuwe muziek voor je meegenomen. En daar ben ik wel uh, trots op dat we hem al uh, kunnen draaien. Namelijk de nieuwe single van uh, Chris Cross Amsterdam en Eilar. En die single heet uh, Mr. Light to Moon Me. Luister naar het lekkere deuntje zo aan het begin van deze plaats.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 Never be unbroken Ik had het net over dat leuke deut in deze plaat. Hè? Maar ja, dat is wel heel bekend. Want dat kennen we nogal van Mr. Sexo Beats. En uh, ja, dit is de uitvoering van Mr. Lie to Me... van Chris Cross Amsterdam en Eilar. Hou die plaat in de gaten. Ik heb goed nieuws voor de voetballiefhebbers. Want we zijn lekker bezig gedaan in Broek in Waterland... tegen SDOB. Uh, SV Zandvoort dus. SDOB tegen SV Zandvoort. Momenteel uh, 0 tegen 2... Door twee doelpunten van Otsman Vertoets. In de 14e minuut en de 22e minuut heeft hij gescoord. Goed nieuws. En als er meer bekend is over de wedstrijd, hoor je dat uiteraard ook hier bij ZFM. op deze zonnige zaterdagmiddag. Zodadig gaan we eerst luisteren naar de wethouder Jan-Jaap de Kloet. wat hij te vertellen heeft over de klok aan de Sofiaweg. Maar eerst deze. Met de muziek Back to the 80s, Met de Bros en When will I be famous Wanneer gaat het nou eens gebeuren Nou ja, waarschijnlijk nooit hè Dit zit er niet in, nee Nou, Het weer is wel lekker vandaag in Zandvoort En heel mooi ook voor het bloemenkorso Wat ja, vanavond aankomt Uiteindelijk in Haarlem En dan morgen ook nog Te zien is tot aan 5 uur vanmiddag Morgenmiddag Dan in het centrum van Haarlem ja, we gaan het hebben over wat anders. Ja, ik heb het al een paar keer genoemd. De klok, zou die moeten verdwijnen? De klok uh, aan de Sofiaweg. Voorheen zat daar een uh, klokkenwinkel uh, op die plek. Uh, die kennen de oud zandvoorters uh, nog wel van uh, Waning. Die had altijd een hele grote klok uh, aan het uh, winkelpand hangen. En toen verdween het uh, winkelpand. Uh, en toen uh, ja, misten de Zandvoorters de klok. En uh, toen is er uiteindelijk uh, door uh, een uh, initiatief... is er een klok uh, neergezet op gemeenteterrein. En uh, die klok, daar hebben we het nu over... die gaat misschien verdwijnen, maar misschien ook niet. Dat hebben we zelf een beetje in de hand. Door uh, ja, het formulier in te vullen op de website van de gemeente. Vanmorgen was uh, wethouder Jan-Jaap de Kloets... bij Zandvoort uh, hier op de radio. En uh, hij sprak met uh, de collega's van Goedemorgen Zandvoort... Over die klok op de Sofiaweg, moet die weg of moet die niet weg? De Sofiaweg gaat niet weg. Uh, ja, Jan Janja de Kloet, welkom Jan Jaap. Goedemorgen. Goedemorgen. De, de wethouder van de gemeente Zaanvoert, uh, gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, openbare ruimte, vastgoedtransitie en uh, renovatie en de Dutch Grand Prix natuurlijk. En sinds kort ook uh, openbare huurwerken. Dat klopt hè? Ja, ja, absoluut. Openbaar ruimte hoort erbij. Ja, openbaar ja. Ja, ruimte. <laughs> en het gaat over een uurwerk wat staat op de Sofiaweg. Ja, er is een uh, heel ding over, hè? Ja, dat, dat werd op uh, Facebook opeens gezet, op de gemeentelijke website. Ja, het staat zo. ook op de, in de krant, volgens mij. Want die is kapot. Ja. En uh, ja, de vraag is, uh, moet die blijven staan of niet? En dat is uh, toch een, uh, een onderwerp wat heel veel mensen bezig houdt, Jan. Ja, dat heb je misschien ook ja. wel gezien. Nou ja, zeker. En dat is ook de reden waarom we de buurt wilden vragen. Ja. Als wilden vragen van Sampo wilde vragen: moet hij weg, moet hij blijven? Uh -huh. uh, de klok viel een beetje tussen Wal en het Schip. En, uh, want, want hij is eigenlijk voor niemand. Hij staat er al een tijd. Nou, hij is er ooit geplaatst door volgens mij die horlogerie Warning. Ja, die ja maar die, die is er natuurlijk niet meer. Dus, nee, die is er niet meer, dat klopt. Dat klopt. En uh, dus het onderhoud, uh, ja, dat uh, vereist enige uh, aandacht. En, uh, ja, ik vond het een goed idee om daar de, de omwonenden in ieder geval over te vragen van, uh, nou, de vraag die je ook zegt, Hans uh, moet hij weg of moet hij blijven? Ja, maar uh, volgens mij heeft heel Sanford ze erop gestort want er waren een, <lacht> enorm, enorm veel reacties in ieder geval, iedereen was bij ja, de tijd precies. maar um, uh, scherp, scherp, Hans, scherp ja, scherp, hè, scherp, ja. maar goed uh, uh, wat vind je zelf eigenlijk, dat hij uh, kan blijven staan of dat hij weg moet? Nou, ik vind sowieso, als uh, Zandvoort vindt dat hij moet blijven, vind ik dat uiteraard ook, ja. en uh, kijk, dit zijn nou echt dingen die zo in de buurt uh, leven, ja. geen uh, super grote onderwerpen, maar wel belangrijke onderwerpen. Absoluut een belangrijk onderwerp, en, op, zeker. Uh, het, het bepaalt ook de sfeer in de buurt, en zo'n klok, uh, hè, wie, je ziet ook de reacties op, uh, op Facebook bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat er veel mensen zeggen van ja, nou, toen ik nog inderdaad bij de juwelier ging, en uh, ook nu die hier staat. Uh, ja, ik, ik keek er altijd of als ik er langs reed of als ik naar school ging. Of... Zeker, iedereen kijkt er wel naar, boven. Ja. ja, het is, het is echt zo van die dingen die... Uh, ja, ...die zo bij je omgeving ja. horen. Maar ja, de laatste tijd werd je veel op het, uh, het verkeerde been gezet... Hè? ...want dat gaf, ja, gaf steeds <lacht> ja. de verkeerde tijd aan. Ja, daarom dachten we van ja, wat gaan <lacht> we nu mee doen? Um, gaan we weghalen Ja. Even. Nou maar goed, ik, uh, ik... Wat, wat heel veel uh, vraagtekens opriep... ...was het bedrag wat genoemd werd van 10.000 ja. euro... ...dat het moet gaan kosten. Ja, dat begrijp ik heel goed. En dat is natuurlijk niet alleen maar het repareren van de klok... Um, maar zoals je weet uh, doen we dit soort dingen uh, buitengewoon zorgvuldig. En uh, we houden ons aan de regels. En um, ja, hij moet inderdaad gerepareerd worden. Nou, het is toch geen openbare aanbesteding geworden, lijkt mij. Nee, dat niet. Nee, oh, dat maar ik uh, de, nee, de onderdelen die zijn moeilijk te verkrijgen. De klok staat er al een tijdje. Uh -huh. um, maar als je daarmee aan de slag gaat, dan moet je ook zorgen dat het uh, goed is aangesloten. Je moet het materiaal wat eruit gaat goed afvoeren. En wat natuurlijk bijhoort, uh, ja, je moet toch iemand inhuren die dat uh, gaat repareren. Ja, euro. Um, al, al, al die, ja, het is niet dat het 10.000 euro gaat kosten. Maar we hebben eigenlijk een, uh, wat zo mooi heet, een worst case scenario geschetst dat maximaal. Um, zodat dat bedrag dan uh, ermee gemoeid zijn, maar we hopen natuurlijk dat het minder wordt. Ja, maar kan je er geen nieuw uurwerk in doen? Ja, nou ja, dat is een van de dingen waar we natuurlijk naar kijken, maar zomaar even een nieuw uurwerk. Um, zeg maar even waar je die kan bestellen en dan doen we het zo. Nou ja, en, en, is ook of, in de, in de, de... Ook, zit een heel goed, goed winkeltje volgens mij. Ja, maar <laughs> dit is wel iets meer dan iets... Uh, even ja, maar dit, nee. dit, dit, de stationsklokken zijn um, ongeveer net zo groot. En daar uh, ja, zal uh, ook een, een binnenwerkje in zitten. Die, die af en toe uh, uh, opgelapt moet worden. Ja, nu ga ik niet over de stationsklokken. Um. Nee. Zo rijk mijn uh, macht ook. <lacht> nog, nog niet, hè? Nog niet. <lacht> ja, weet toch? ja, dat zeg jij. Maar um, het is hier zo dat uh, we willen dit gewoon goed, goed aanpakken En dat die niet over een paar maanden weer stuk is. Dus dat uh, ah. het voor zeer lange tijd goed blijft doen. Op de plek die iedereen kent. W wanneer wordt er een klap opgegeven? Wanneer uh, denk je dat het uh, bekend wordt? Of u blijft staan? Of nou, dat kijk, die... de, de, de, de enquête of de, de uitvraag loopt nog een tijdje. Uh, die loopt nog uh, tot de eerste week van mei. Okay. Dus iedereen kan daar nog op reageren. En ik hoop dat ik even mag noemen dat dat is op zandvoort.nl schuine streep, klok streepje Sofiaweg. Ja. Aha. Uh, met PH dus. Uh, daar kunnen mensen nog hun reacties uh, geven... voor of tegen en ook suggesties doen. Mo de wordt er al veel gereageerd of niet? Ja, vind ik van wel. Ja, met, uh, ja. Alles bij elkaar zitten we nou tegen de 550 stemmen. Dat is zo. we hoe, ja, hoe? Dus en, en, en onderwerp er... leeft zeker. Ja. En, en drie kwart ongeveer vindt dat die uh, moet blijven. Uh, Oké, okay, uh. toch wel. Wil jij nog één vraag stellen? Of, uh? Nou, die, die vraag wilde ik stellen. Oh, die vraag wilde ja. ik stellen. Oké, ja, zo ja, ja. <laughs> okay, ja, uh, zover uh, over de klok... Uh. Vanmorgen in Goedemorgen Zandvoort. Ja, moet de klok blijven of moet die het uh, niet blijven? Je kan het laten weten op de website van uh, de gemeente Zandvoort. Zandvoort.nl slash klok-aan-de. En dan Weg met een uh, ph. Dus S-O-P-H-I-A-W-E-G. En dan uh, ja, de meeste stemmen tellen, heb ik een beetje het uh, idee... Momenteel uh, drie kwart uh, voor uh, dat de klok moet blijven. Dus uh, dat uh, ziet er, wat mij betreft, goed uit. Want ik wil ook dat de klok blijft. Voor mij mag het nog een slag, slagje groter worden, trouwens. Want het lijkt net alsof je op een uh, lantaarnpaal uh, staat, en uh, dat er een uh, nieuwe kop uh, opgezet uh, kan worden met uh, continue stroom erop. Dan uh, moet het uh, toch wel goed gaan komen met de klok aan de Soviaweg. Laten we het hopen, want uh, we willen natuurlijk niet als uh, Zandvoorters... dat uh, die uh, gaat verdwijnen. Ja, we zijn uh, toch niet van lotje getikt, hè, zou ik bijna zeggen. Nou ja, als ik uh, daarop kom, dan uh, kom ik ook op het uh, volgende plaatje. Want het uh, volgende plaatje is een uh, nieuwe hit. En het is een enorme hit geworden door uh, ja, onder meer uh, TikTok... en uh, iets, uh, Sneller, geloof ik, of Fleming. Sneller of Fleming, nou ja... Een van die twee uh, die heeft uh, de platen enorm gepromoot op uh, dat uh, social media kanaal. En uh, prompt, het werd een hit. Terwijl het gewoon geschreven is voor een uh, uitje van een uh, studentenvereniging. Luister naar de lekkere single Lotje. Ja vandaag weet ik het zeker. Ik was gisteren te veel. Als je morgen nog bij mij bent nou. I met deze studentenband, of dat goed gaat komen. Meestal wel, he, trouwens. Denk maar aan Guus Meules en Van Gans. Ja, die hebben als studentenband natuurlijk heel veel bereikt... uiteindelijk in de muziek. Je hoorde de single Lotje gemaakt voor een skivakantie... van een studentenvereniging... en nooit gedacht dat het een grote hit zou gaan worden. Maar het klinkt wel goed. Een beetje hoge Roxy Dekker-gehalte... Maar ja, ja, dat is momenteel helemaal hip, dus dat uh, komt helemaal goed. Nou, het is uh, evenemententijd en uh, we hebben net aandacht besteed aan het uh, bloemencorso... wat uh, vanmorgen vertrokken is vanuit uh, Noordwijk uh, richting Haarlem. En daar heb ik nog even heel veel hele verkeerde informatie doorgegeven. Want uh, waar bevindt uh, op dit moment het uh, bloemencorso zich? Wel belangrijk als je er nog even heen wil om uh, de wagens uh, te bekijken. En dan ben je niet de enige, bijna een miljoen mensen die gaan het uh, Bloemenkorso volgen. Nou ja, momenteel zijn ze in uh, Lissen en uh, ja, zijn ze bij het gemeentehuis in Lissen. En dan, uh, op de, uh, dan gaan ze richting de westelijke randweg. Maar eerst komen ze aan bij uh, de keukenhof uh, zo rond uh, kwart voor vier. Dus rond kwart voor vier bij uh, de keukenhof, het uh, Bloemenkorso. Dan gaan ze heel om om half vijf uh, op de Leidse straat. Dan om even na vijf uur op de tribune Hoofdstraat. En daarna om kwart over vijf via de Weerensteinstraat naar de Halemstraat in Hillegom. En dan komen we uiteindelijk in Bennebroek aan. Dan gaan we Noord-Holland Noord binnen. Via de Rijkstraatweg om zes uur. En dan zijn ze daar tot, tot 19.40 uur. En dan is ze vertrek vanaf het uh, Lineushof, ook uh, bij iedereen wel bekend. En dan uh, zitten we ook inmiddels in Heemstede. En dan uh, gaan we naar ingang uh, Groenendaal en uh, verder en verder. En dan komen ze uiteindelijk in Haarlem aan om uh, 9 uur 's avonds aan de Westelijke Randweg. Nou ja, dat even wat betreft het uh, bloemencorso en uh, inderdaad ook uh, de evenementen. Al kan je morgen natuurlijk ook naar de marathon uh, van Rotterdam gaan, want... Ook die is morgen weer. Laten we hopen dat het zonnetje daar schijnt. En dat het weer een geweldig feest kan gaan worden. Zowel voor de kijkers als de lopers op de marathon van Rotterdam. En voor de wiel uh, wielenliefhebbers, vandaag ook aan de gang. En morgen ook nog uh, de wielenklassieke Parijs Roubaix. En ja, dat gaat over die, uh, die vervelende steentjes op straat met een hele hoop stof. En uh, ja, dat is wel mooi om uh, dat uh, te volgen. Dus voldoende sport ook in dit weekend. En uiteraard houden we ook de Formule 1 nog voor je in de gaten. We zitten nog in de derde vrije training. Als daar de einduitslag van bekend is... dan neem ik die zo dadelijk nog even met je door. En dan meer Formule 1 nieuws hebben we straks rond kwart over vier... in de pit Reports. En dan gaan we naar Monza, naar Italië toe... Want daar is uh, Rennel Lawson bij uh, de ITCC. Zijn klasse die daar uh, dit uh, weekend uh, rijdt. Vrijdag, zaterdag, zondag één groot spektakel. Wat hij daar allemaal meemaakt en verder rondom uh, de Formule 1, dat hoor je zo dadelijk. Piastri heeft in ieder geval de snelste tijd neergezet. Lennon Norris tweede, Leclerc derde. Russell de vierde tijd. Gaan we naar Max stappen? die staat op de achtste plek. En dan zijn teamgenoot Tsunoda. Oh, dat is niet best. Die staat op de laatste plek, op de twintigste plaats voor Tsunoda. En dan hebben we Liam Lawson in de Red Bull Racing. Die staat op de dertiende plek. Nou ja, daar hebben we wel even de meest belangrijke op dit moment een beetje doorgenomen. Hier is weer meer muziek. We gaan naar Shaka Khan En een single uit de jaren tachtig, Ain't Nobody. So now Make it your mind Dit is uit de jaren 80 van je, en Making Your Mind Up. In de, nou, de, de jaren 80 ook, zou ik uh, willen zeggen, hadden we ook een uh, bankkantoor nog op de grote krocht uh, hier in Zandvoorts. Dat was de VSB-bank. Ja, Oude uh, Zandvoorters en uh, mensen die hier al enige tijd wonen, die kunnen dat uh, pand uh, op de hoek uh, van uh, ja, de, aan de Hoge Weg. Hè? Aan de hoek, uh, grote krocht, uh, Hoge Weg kunnen dat pand nog wel herinneren. En uh, ja, daarover uh, is later... Ja, die, die bank is weg. En daarover is uh, later een uh, VSB-fonds uh, ontstaan. En dat uh, had betrekking op het geld... wat uh, nou, tussen aanhalingstekers over was uh, van de bank. En dat uh, wordt besteed uh, aan uh, goede doelen. Nou, de directeur van dat uh, VSB-fonds... die uh, daarmee bezig is, samen met... Uh, Vele andere trouwens. Dat is uh, Bernd Snijders. En Benno die was uh, op pad. En uh, ja, die kwam, uh, kwam Bernd Snijders uh, tegen. En uh, sprak met hem. Toch, Benno? die Rob. Nou, we kregen van de week weer een uh, persbericht van de VSB-fonds. Van het BSW-fonds. Daar, daar moet ik er even duidelijk bij zeggen. Ik verward het wel eens met de svb ...bank of is dat ook fonds? Nou, dat weet ik eigenlijk niet meer. Sociale verzekeringsbank, ja, inderdaad, waar mijn AOW op binnenkomt. Maar goed, VSB-fonds, die doet heel wat anders. En um, van dat uh, fonds zit uh, de voorzitter tegenover mij, Bernd Snijders. Bernd, welkom in onze uitzending. Um, jullie hebben een... Um, kan je even uitleggen wat het um, VSB-fonds precies doet? Uh, ja, uh, nou, VSB staat voor Verenigde Spaarbanken. En ouderen zullen zich nog kunnen herinneren dat je vroeger de Verenigde Spaarbanken had. Dat, uh, dat zag je veel in het straatbeeld. Maar die bank die is op een gegeven moment opgeheven, namelijk verkocht aan het Fortis Concern. En toen was er heel veel geld. Uh... Hoeveel? 1,5 miljard. Oh. En dat is toen uh, in een fonds gestopt. Want de vraag was toen van wie is dat geld eigenlijk? En de bestuurders toen die zeiden van nou dat geld is bij elkaar gebracht door de kleine spaarders. Dus dat geld gaan we via dat fonds teruggeven aan de kleine spaarders Lees, de Nederlandse samenleving. Ja. En ik heb het uh, grote voorrecht dat ik uh, dat met 40 collega's mag doen. Okay. Al negen jaar lang, hè? want dat las ik uh, verleden week op LinkedIn. Ja, zeker. Ik uh, doe dat met heel veel plezier. Dus uh, dat is niet een baan om zomaar op te geven. Omdat het a, heel bevredigend is. Je komt heel veel mooie projecten tegen. Eigenlijk altijd enthousiaste, gedreven mensen die de samenleving mooier willen maken. En uh, dat geldt ook voor de collega's waar ik mee samenwerk. Ja. Dat zijn ook eigenlijk allemaal hele leuke mensen. Dus oh. ja, niet dat... iets om er zomaar mee op te houden. Dat scheelt de helft leuke collega's. Um, ja, ik, ik, ik, ik had me er ook even in verdiept. Vroeger noemden ze het ook wel het, het, het, voor het nut in het algemeen. Ja, daar komt het uit voort. Vroeger, en dan hebben we het over uh, twee eeuwen geleden... had je de maatschappij tot nut van het algemeen. En... Uh, toen deed de overheid eigenlijk nog niet zoveel. hadden we zogenaamde nachtwakersstatus. De overheid die, uh, deed eigenlijk heel weinig. De veiligheid bevorderen. Ja. Maar uh, uh, toen had je... Uh, nou ja, waren, had je, dat heette toen uh, wat regenten en zo. Hè, ja. ja. Mensen die ja. iets goeds wilden doen. Ja. En die die, die richtten bijvoorbeeld tekenscholen op. Bibliotheken op. Ja. Die richtten ook spaarbanken op. Uh, eigenlijk alles om wat toen genoemd werd de gemene man ofwel de gewone man om die te empoweren, om die sterker te maken ja, ja. en daar komt, dat was het nut dat was de bedoeling van het nut de maatschappij tot nut van het algemeen en die spaarbanken kwamen daar ook uit voort. En uiteindelijk gingen die spaarbanken allemaal samen in de VSB-bank. Verenigde spaarbanken. Nou ja, zo, dus, dus de historie gaat helemaal terug naar de maatschappij tot nut van het algemeen. Ja, leuk. Um, nog steeds is natuurlijk, uh, is die anderhalf miljard, uh, dat staat nog steeds overheen, Of is er al uh, een beetje minder geworden? Ja, ik heb, we volgen het maar niet elke dag. Maar ik vermoed dat uh, st de strapatsen van Trump ook wel uh, van invloed zullen zijn op onze beleggingsresultaten. En op onze, uh, natuurlijk de omvang van het vermogen. Maar ja, we middelen dat een beetje uit. En het is wel de bedoeling dat dat kapitaal in stand blijft. En dat we het rendement jaarlijks uitgeven. En dat is meestal 30, 35 miljoen. Oké, okay, nou, dat is wel een zak geld zeg. Dat ja. is. En, uh, en waar gaat dat geld naartoe? Uh, deels naar kunst en cultuur in Nederland. Want dat uh, is een sector die eigenlijk uh, toch... Uh, nou ja, maar gedeeltelijk door de overheid natuurlijk wordt betaald. En voor een ander belangrijk deel eigenlijk gewoon ook door particuliere fondsen. Niet alleen door ons, maar ook door het cultuurfonds. En nog een heleboel andere, ook veel particulieren die geld geven. De Vriendenloterij ook. Mm. Maar uh, en anders, de andere dingen die we doen, dat noemen we mensenmaatschappij. En dat gaat eigenlijk over allerlei projecten die uh, de sociale cohesie bevorderen en de kansenongelijkheid proberen terug te dringen. Beter gezegd, kansengelijkheid te bevorderen. Ja. Bij, want dat zie je veel toch bij uh, jongeren nu dat het uh, waar vroeger gelijke kansen toch wat meer uh, voor de hand lag... dat het toch tegenwoordig wel wat moeilijker is. Ja. En jullie willen met dat uh, tijdelijke impuls, zoals jullie dat zelf noemen, sterker samenleven. willen jullie dat eigenlijk? nog meer een kans gaan geven die uh, deze ja. mensen ja dat is waar je bedoelt we, dat is, je hebt hier een persbericht voor je liggen zie ja. ik uh, omdat we daar net weer een dus dat, dat is een van de dingen we doen regelmatig een van de impuls of een actie of zo waar mensen dan op in kunnen tekenen en dit dit heet sterker samenleven en uh, daar kunnen mensen die uh, goede ideeën hebben en die zelf hun handjes willen laten wapperen zelf dingen willen organiseren die die zeg maar bruggen bouwen tussen groepen mensen. Mensen bij elkaar willen brengen. Uh, daar is vaak geld voor nodig. Niet heel veel geld soms, maar toch wel. Ook wel eens wat geld. Ja, <laughs> en dan ja alles kost geld natuurlijk. Alles kost geld. En ja. dan, is het, dan, is het, uh, dan uh, kan je bij VSB-fonds daar een aanvraag voor doen. Ja. En, en aan wat voor projecten denk je dan? Het is... Uh... Nou, Dit is het. bijvoorbeeld in een eerdere editie van deze ronde... vond ik zelf een heel aansprekend project... dat iemand in Amsterdam een organisatie bedacht had van... weet je wat, we laten kinderen van allerlei basisscholen... Hmm. uit heel verschillende achtergronden en buurten... met elkaar bepaalde projecten doen. En, of projecten dingen oplossen, weet ik het. Vraagstukken oplossen, iets vertellen over hun buurt, etc. En dat leidt tot heel veel uh, begrip over en weer. Want dat, we, hebben, we leven natuurlijk in een multiculturele samenleving. En dan zie je dat, uh, nou ja, dat gaat niet altijd vanzelf. En als je ziet dat kinderen uh, gezamenlijk optrekken om gezamenlijk een opdracht te doen... dan zie je dat ze uh, heel makkelijk tot elkaar komen. Begrip hebben voor elkaars achtergronden, over elkaars culturen leren... Nou, en dat versterkt die samenleving naar ons idee. Ja. En ik, denk, uh, ik ben er zelf wel heel enthousiast over... want ik denk als je dat doortrekt naar de jaren daarna... dat die kinderen elkaar weer te gaan tegenkomen op straat... en elkaar dan niet naar het leven staan zoals het nu misschien gebeurt. Ja, dat hopen we natuurlijk. Dat, ja. je, dat het begrip uh, tussen mensen onderling... en uh, de voordelen die er soms zijn... dat die daardoor uh, als het ware in de kiem gesmoord worden. Ja. Maar is, horen jullie dat nooit terug eigenlijk... Jawel, we doen veel. Uh, uh, kijk, de, veel mensen denken dat geld uitgeven aan dit soort dingen dat het makkelijk is. Dat is ook niet vreselijk moeilijk. Maar het is, de kunst is om het precies aan de goede dingen uit te geven. Ja. Die ook echt maatschappelijk effect hebben. Dus we doen heel veel uh, onderzoek en uh, we evalueren heel veel. Uh, om te kijken of uh, ja, wat een project beoogde... of dat daadwerkelijk ook is bereikt. En dit soort dingen, zoals die, die net noemde... Ja, dat kun je heel makkelijk onderzoeken. Door kinderen, in dit geval die kinderen, te bevragen en te ondervragen. En dan merk je dat dat gewoon echt heel succesvol is. Ja, ja. Hartstikke leuk. En iedereen die kan zijn idee indienen. Ja, je moet uh, alleen even naar onze website gaan. vsbfonds.nl En daar, daar kun je... ...zien wat we allemaal doen en wat de mogelijkheden zijn. En dan kun je ook gewoon uh, online uh, ondersteuning aanvragen. En daar wordt natuurlijk wel even goed naar gekeken door een adviseur. Maar uh, ja. er is, uh, als je een goed idee hebt, dan kom je meestal wel uh, in aanmerking. Ja. Dus de uh, deadline ligt op 19 mei. Dus we hebben nog uh, een goed maandje. En dat is uh, nou, hartstikke leuk. En, en dan, uh, ja, dit is dan zeg maar tot de zomer. Uh, herhalen jullie dit elk jaar? Uh, dat weet ik nog niet. Dat, want we doen dat is ook het leuke. We, we bedenken steeds weer nieuwe dingen. Mm. Uh, uh, dus als dit succesvol is, waarschijnlijk wel. Maar we doen zo ontzettend veel. Want ik noemde net al even het bedrag, uh, wat we jaarlijks uit te, te vergeven hebben. En, uh, ja, dus We hebben projecten project op een mogelijkheden te over. Mm. En uh, als je geïnspireerd wil worden, moet je vooral even op onze website kijken. Ja. En, en... Gebeurt er eigenlijk veel op dit gebied in, in Nederland? Heel erg veel. We hebben um, in Nederland iets van 6, 7 miljoen echt actieve vrijwilligers. Uh, dat is hartstikke mooi. Daar, zijn we, daar zijn we ook, uh, uh, onderscheiden we ons ook in van andere landen. Dus Nederlanders zijn A, heel goedgevig. Er wordt heel veel geld aan goede doelen gegeven. En B, ook, zijn Nederlanders ook heel erg bereid om zich in te zetten voor de samenleving. Er is dus heel veel vrijwilligerswerk, ik Kijk zelf even in de spiegel, uh, Benno. en met alle mensen die Zandvoort-ZFM maken. En, uh, nou, en zo is het overal. Ja. En, en, en, nou ja, dus wat ik net al zei, dat is hartstikke mooi. Want het sociale weefsel wat er is, dat moeten we in stand houden. En we moeten eigenlijk ook proberen om dat te versterken. En wat ik al zei, dan heb je mensen voor nodig die zich de schouders eronder zetten. En die hebben soms een beetje geld nodig en daar kunnen wij dan bij helpen. Nou, fantastisch. je uh, dankjewel voor dit gesprek. En om de, de vrijwilliger aan de andere kant van de mengtafel, Rob Harms, die wil graag een plaatje voor je draaien. Hè? Schiet je wat er binnen? Oei, oei, oei, oei. Uh... Ik kan me herinneren dat de uh, jaren zeventig je erg goed afging. Ja, dat is zo. Nou ja, doe maar. Uh, uh, wat zullen we eens doen? Uh, iets leuks van de Beatles of zo. De Beatles, help. Ja, helpen is altijd leuk. Heel goed. Dankjewel. Ja, nou ja, Dat gaan, gaan we zeker doen. De plaat van de Beatles speciaal even voor Ben Snijders en zijn VSB-fonds. En wil je daar meer informatie over hebben? Over sterker samenleven? Ga dan naar vsbfonds.nl slash sterker samenleven. Gewoon aan elkaar geschreven voor meer informatie www.bsbfonds.nl Sterker samenleven met een slash ertussen. Oké, okay, nou ja, tot zover dus met Ben Snijders. Het gesprek, dankjewel Benno daarvoor. En ja, de beloofde plaat, die gaan we nu gewoon draaien. Dat is de single van de Beatles. Hier is Help. Help. I need somebody. Help, not just Help, you know I need someone. Help. when I was younger, someone... Younger than today, I, never, I need. never needed anybody's help in any way. But now, oh, now these days are these gone, and I'm gone. not so selfish. Now, now I'm fine. I find a change of mind and open up the door. Krijgen wij hier uh, in de studio een uh, bericht binnen van uh, ja, de politie. Die zijn namelijk op zoek naar een uh, 75-jarige oma en uh, Jona. Een jongetje van drie jaar oud. En die zijn vermist op het strand hier in Zandvoort. C. Element van oma is geblondeerd haar. Lichte huidskleur, wit zwarte, gestreepte trui, zwarte broek en blote voeten. C. Element uh, Jona. Is een lichte huidskleur, blond haar, lichtblauwe pet, lichtblauwe trui en lichtblauwe broek. En eveneens blote voeten. Heb je deze twee personen gezien? Bel dan meteen 112. I'm Lekker zonnige zaterdagmiddag hoor je The Sing of crowded house. En uh, niet die Werder uh, with you die over het weer gaat. Maar uh, wel deze uh, Don't Dream is Over. Volgens mij hun allergrootste hit uh, die ze gemaakt hebben. Dan uh, gaan we nog even terug naar het eerste uur. Want uh, daarin had uh, Benne Veug een gesprek met uh, Milou Mooi. Zij is uh, van de GGD uh, Kennemerland. En momenteel loopt er een onderzoek naar eenzaamheid onder jongvolwassenen. Moet je denken aan de leeftijdscategorie tussen de 16 en 25 jaar. En uh, ja, de, de onderzoekers zoeken nog deelnemers hier uit Zandvoort. Dus wil jij meedoen aan een onderzoek van de GGD uh, Kennemerland... naar eenzaamheid onder jongvolwassenen... meld je dan nu aan via onderzoekapenstaatjevrk.nl. Onderzoekapenstaatjevrk.nl de gesprekken vinden plaats bij de GGD Kennemerland aan de Zaalweg 200 in Haarlem. En wel op dinsdag 22 april van uh, 3 tot 5 uur. En dinsdag 29 april van uh, 4 tot 6 uur. Als dank voor uh, deelname krijg je een cadeaubon van uh, 30 euro van bol.com. Dus meld je aan voor het onderzoek als je hier in Zandvoort uh, een uh, jong volwassenen bent tussen de 16 en de 25 jaar... Deelnemers gezocht, meld je aan via onderzoek.vrk.nl Gaan we weer naar het laatste plaatje in uur 2 van dit programma Zandvoort op zaterdag. Zometeen om kwart over vier gaan wij naar Monza, naar Italië toe. Want uh, daar is uh, onze pitreporter Rennel Lawson dit weekend een uh, oldtimer festijn daar op het uh, circuit. En hij is daar ook uh, aanwezig met zijn uh, raceklasse de ITCC. En hoe het uh, Rendolf uh, gaat al daar, en het zal wel heel mooi weer zijn waarschijnlijk. Uh, dat hoor je in het volgende uur zo rond en nabij uh, kwart over vier. Blijf lekker luisteren naar de Zandvoortse Radio. Wij zijn er al uh, 35 jaar voor je. Radio, televisie, internet, DAB+, vergeet dat vooral niet. Kanaal 9h in de hele regio ons. en 106.9 FM in de ether. Ook in de regio kennen we ons...